Raymond met het NOS-journaal. Bij een carnavalsoptocht in de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn zeker 16 doden gevallen. toen een elektriciteitskabel op een praalwagen viel. Ruim 60 mensen raakten gewond. Veel mensen hadden zich verzameld in de straten van de stad voor de parade. waarbij veel muziekgroepen op de wagen staan. Een elektriciteitskabel raakte het hoofd van een zanger van een hip-hopgroep. De zanger overleefde dat, maar zeven anderen op de wagen niet. De rest van de doden viel in de paniek die ontstond rondom de in brand gevlogen praalwagen. De autoriteiten hebben besloten om de laatste dag van het carnaval te schrappen. De president van Haiti heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Minister Koenders heeft de visa ingetrokken van drie imams... die in de komende maand zouden spreken op een bijeenkomst in Rijswijk. De beslissing is genomen op grond van informatie... van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. In de verklaring van het ministerie wordt niet gezegd om welke informatie het gaat. De maatregel past in het kader van het actieprogramma Jihadisme, staat verder in de verklaring. De imams zouden op 8 maart spreken in Rijswijk. Boekhandel Donner in Rotterdam heeft een cursus cartoon tekenen die zondag zou worden gegeven afgelast. De directie zet een streep door de cursus vanwege de aanslagen van afgelopen weekend in Kopenhagen. Het besluit is volgens het bestuur met zeer gemengde gevoelens genomen. Cartoonisten Guido de Groot en Vincent in het hout zouden de cursus geven. Het thema was de vrijheid van meningsuiting zwaar bewapend. Met hb-potlood, puntenslijper en papier gaan Vincent en Guido het extremisme te lijf, stond in de aankondiging. En dan het weer vanavond en vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5 graden en het wordt mistig. Morgen lost de mist in de ochtend op, dan wordt het zonnig met temperaturen van ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 een beetje in de carnavals weer, maar we gaan verder met carnaval Zamba van Dave Pike. Secrets Jazz. Sonho então, ao coração, depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá, é nossa manhã. Tão bela final manhã De carnaval Lices Cardosa. We gaan ook naar een versie luisteren van Stanke.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 to fly, making all the music he can make. Boy, saying to a girl, golly baby, I'm a lucky cuss, talk about the girl. Smiling the whole world smiles with you. Van Art Pepper. Nog een carnaval nummer: Carnaval Joy. George